Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Bij een aanval op een paramilitair trainingscentrum in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 68 doden gevallen. Volgens de politie waren er twee explosies bij het trainingscentrum. Zeker één daarvan werd veroorzaakt door een zelfmoordterrorist. De Pakistaanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. Volgens de Taliban is de aanslag een vergelding voor de dood van Osama Bin Laden.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 Het liedje Never Alone van de 3A's kreeg in de tweede halve finale onvoldoende stemmen om bij de eerste 10 landen te eindigen. Nederland loopt nu voor het zevende jaar op rij de finale mis. Het weer, eerst zon, maar later stapelwolken met vanmiddag kans op een bui. Het wordt 14 graden langs de kust tot 18 in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoude Rijndijk 3 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam voor knopend Komplein 2. En op de A15, Rotterdam richting Europort, tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Me I'm <laughs> Thank you.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 Scientists that don't yo oh.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 le foschiets, si affacciano sporgendosi le mie malinconie. Stasera dolce amica, meen. Io sto pensando a te, a te che forse stai sentendo me. Sul damenzale di un tramonto, rofuman op foschi. lo sai che non è facile trovare steeds niet. Nog porta niet. Nog steeds uscire da un dolore.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 Ja. Yeah.